Daarom zou de nieuwe richtlijn na een proefperiode moeten worden geëvalueerd. Wereldwijd zou er een bijzondere belasting moeten worden geheven over de bonussen van bankiers. Dat vinden de Franse president Sarkozy en de Britse premier Brown. Veel banken worden overeengehouden met staatssteun. De bonussen bestaan dus voor een groot deel uit belastinggeld. Daarom is een bijzondere belasting gerechtvaardigd, zeggen Sarkozy en Brown in een gezamenlijk opiniestuk in de Wall Street Journal. De politie in Emmen heeft bijna 3000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Agenten vonden het siervuurwerk in een loods na een anonieme tip. Er is niemand aangehouden. Het vuurwerk kan vrijwel meteen ontploffen als het wordt aangestoken, omdat er geen vertraging op de lonten zit. De partij heeft een straatwaarde van 30.000 euro. AZ speelt na de winterstop niet in de Europa League. De ploeg uit Alkmaar speelde 1-1 tegen Standaard en eindigde daardoor achter Arsenal, Olympiakos en Standaard Luik. Olympique Lyon plaatsen zich voor de achtste finale van de Champions League ten koste van Liverpool. Ook Barcelona Internationale en VfB, VfB, VfB Stuttgart spelen in de Champions League. Het weer. Vanochtend regent het hard. Het wordt onverdag ongeveer 11 graden. Later op de dag trekt de regen weg en breekt in het westen de zon door. Dit was het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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Vanuit het altijd gezellige hoogland doen wij de presentatie. Kom eens langs. voor koffie en een traktatie. Maar voor ik nu verder ga...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 Die daar bij jou koffie kwamen halen, een ja. bakje troost. Een bakje troost, nou goed, dat, dat is ook zo wat je zegt. En dan moest jij je mond dicht houden, want je mocht niet zeggen want het was een jonkie. Nou, dat viel ook nog wel weer bij. Maar we hadden natuurlijk allerlei activiteiten. Het kleine zoldertje waar nu al die, die schitterende mooie modelletjes van de, van de boulevardhotels en pensions staan. Dat was het zoldertje van de bomschuitbouwclub, daar zijn de jongens begonnen. En op dat zoldertje is ook die grote gebouwd. je zou het niet kunnen voorstellen, maar het is wel waar.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 dat je dat vooruit zou gaan. En de Zandvoortse amateurkunst kreeg veel gelegenheid om daar te exposeren. Ja, we hadden dus één keer per jaar hadden we dus een expositie van, van Zandvoortse amateurs. En dan hing de hele expositie ruimte hing vol met schitterende leuke werken van, van Zandvoortse kunstenaars. Want die hebben we nogal wel een paar. Op toch, toch was Zandvoortse tijd of Emmy was tijd ver vooruit. Uh, ik heb gelezen in de stukken dat de collectie Jelle Attema.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 Ik kijk eventjes naar, naar allebei jullie. Want ja. ik begrijp, Pieter, dat jij ook wat werk van erin bezit hebt. Ja, uh, wat, wat krijgen we te zien zo dat, ze, dat zijn een heleboel zantwoorders, hoor, die oh, ja, bezit ja, van ja, Emmy hebben. Ja, ja. dus, was ze heel productief? Ja, ze ja, was heel productief. Gigantisch. Ja, en, was, op allerlei gebieden, op allerlei gebied. Vertellen jullie er uh, eens wat van? Als, als ik, uh, ik ben gisteren toevallig even in het... Uh, ik moet nog steeds cultureel zitten, ja, dat is fout, hè? Ja, nee, het is fout, maar dat heeft ze zo... Over, al, zo. Overigens, op, bij het 15 15-jarige bestaan, zei Emmy toen voor de krant...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 ...triest dat ze op, tijdens de uh, opening dan is overleden. Ja, dat, dat, dat blijft triest en uh, ik vind het ook heel jammer. Ik was er niet bij die keer. Ja, uh, overigens had ze zo'n binding met Zandvoort dat haar laatste wens was... ...ik wil in Zandvoort begraven worden. Ja, klopt helemaal. Ze op ligt hier ook begraven. Op het nieuwe gedeelte ja. ligt ze begraven, ja. want het lijntje met Zandvoort was erg groot. Heel kort.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 De kleintjes slapen, komt de goede zin. Die de brave kinderen allermeest bemint. Taartjes zwaar beladen voert hij met zich voort. En zijn knecht vertelt hem wat hij heeft gehoord. Sinterklaas, een tijd van rijmen en dichten. Aangeschoven is aan de mol.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 Ijs ik wel op. Ja. Leuk. Nou ja, er zitten een paar uh, uh, regendruppels op. Dus uh, Emotio Emotionele vlekjes. Ja. <laughs> Het is wel toch wel te, duidelijk dat ze heeft gehaald toen ze dat schreef van jou, Pieter. <laughs> ja, ja, er zit echt emotie <laughs> <Ja>. erbij. <laughs> maar dat vind ik zo knap, dat jij dat kan. De, de, en, en dat is niet alleen nu, maar dat doe je al een paar jaar. Je, je boekjes die lopen. Uh, je gaat er toch wel mee door hier.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 Handen uit de mouwen steken. Gaten dichten. In alle geleningen. Prachtig. Kunnen we onze wel beaanschrijven? Het is, het is heerlijk. Het lijkt bijna kloris en Roosje. Met de flinkste kritiek. Be perfect. Perfect. Ja. perfect. Dank voor je komst, Ada. Graag gedaan. Dag. Dag. If I were a rich man. Didle, didle, didle, didle, didle, didle, didle. All day long, lady, baby, well, if I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Diddle, deedle, diddle, digga, digga, diddle, diddle, If I were an itty, bitty rich, idle, diddle, idle, man, I'd be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 were a wealthy man, hey, If I were a rich man, di da di da di da digga digga di All day long, that it di If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard, diddle,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 Cadeaubond, de waarde van 20 euro. Uh, te besteden bij Parfumerie Droogisterij Moerenburg. Ja. Die gaat naar Wilma Keuning, Prinshofstraat nummer 1A. Onze uh, Wilma. Antwoord natuurlijk. Ja, hartelijk harte gefeliciteerd, ook Wilma. Dat is, dat is al een schoonheid, die heeft dat niet nodig. Uh, we gaan door naar visculinaire. Ook een cadeaubond, de waarde van 15 euro. En die gaat naar P. Isofler. in de Piet Leverstraat. Leuk. Dan vond eh, u Coermet Schotel voor vier personen bij slagerij Marcel Horneman. Dat is lekker zeg. Nou dat is inderdaad heel erg lekker. Dat lekker. Ja. En die gaat naar eh, de familie Hopen of Tropen, in ieder geval Hofdijkstraat nummer 7 in Zandvoort. Komt altijd goed. Komt altijd wel goed aan hè.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 Dan hebben we La Bonbonnière, een heerlijk bonbondoosje. Kijk, kijk, het doosje hoeft niet, de inhoud wel. De prijs gaat naar de familie Sprenkeling, Zandvoortselaan nummer 19. Dan weten we waar we op te ja, moeten. ik ga daar thee drinken. Ja. De Zandvoortse Apotheek heeft ook een prijs ter beschikking gesteld. Wat is dus een waardebon van uh, Fichy, ter waarde van 20 euro. Heerlijke oh, okay. potten, um, dag- en nachtcreme. Niet een zakje pillen? Nee. Hoofdpijnpoeders? Ja.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 En deze prijs gaat naar... Nou ja, nou, goed. Zeg het maar. Je, je durft het niet te zeggen, hè? We doen de familie tonen. Alweer. Oh, die. we Ik weet niet hoeveel loodjes ze in de zak hebben gedaan. Maar ze hebben dus heel goed uh, gewonnen. Nou ja, ze, ze hebben het al gekocht in Zandvoort. Ze hebben gekocht in Zandvoort. Dat is bewijs. Dat is bewijs. We ja. ja. ja. gaan niet naar buiten Zandvoort. Maar nou, Peter, tonen.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 Aan het te ja. genieten. Ja. Dus Jaap, zit je kaas maar vast klaar, we komen langs. Louise, ik zie dat je 24 loodjes hebt getrokken. Zijn er elke week 24 prijzen? Dus? Elke week zijn er dus 24 prijzen. Okay. En, uh, we hebben dus op 2 januari uh, de hoofdprijs. De hoofdprijs. Ja, Gaat dus eruit? Al die loodjes van al die, al die weken doen dan mee. Ja, dat was mijn vraag. Ja. Uh, deze loodjes die getrokken zijn, ja. plus degene die overhoudt.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 En in Noord, Nieuw-Noord, staan er ook bussen waar je kan in, inleveren? In noord staan er bij mij weten geen bussen. Oké, okay, dus, dus in het centrum ja. moet je in de bussen stoppen. Ja. En doe dat, want de prijzen zijn geweldig. Ja. Jij gaat met vakantie? Ik niet hoor, nee hoor. Nou, nou, je blijft hier? Ik blijf gewoon maar volgende week ben je hier niet? Volgende week ben ik hier niet, ik hier niet. Ik hier niet. en is uh, Helma weer hier. Oké, okay, gezellig. Ja. Wie is nu met vakantie hier? Oh, Helma oh, is nu met vakantie. Ja. Goed zo, nou volgende ik week ga. gaan we het weer gezellig doen. Uh, bedankt voor jullie komst. David, bedankt voor het trekken, je hebt het geweldig gedaan. Ja, heel goed. Eerlijk gedaan. Ja, Hartstikke ja, ja. goed. Bedankt. Oké, bedankt. Le okay, temps ja.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 en soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tirer d'elle en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et son n'est qu'une fleur I'm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 A golden hair surprise And I just Can't live without you Can you see it In my eyes I've been one more